Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profetie. In de vorige aflevering hebben we het vooral gehad over de wereldmachten die samentrekken tussen uh, God, de wereld, Israël uh, en alles wat daar maar in, in de hemelse gewesten plaats kan vinden, Jan. Uh, we waren daar niet meer klaar, dus ik denk dat we daar nu gewoon mee verder moeten gaan. We hebben het gehad over de macht van Allah, de, de, het moslimgebeuren... Uh, waar we het niet over hebben gehad, en daar moeten we misschien toch maar even mee beginnen... was dat jij zei in openbaring 12, toen we dat lazen... Uh, dat die, een vrouw met de zon bekleed met de maan onder haar voeten. En jij had beloofd dat je daar nog op terug zou komen, over die maan. Ja, ja. En ik ja. heb die maan wel gelezen toen, hadden we het denk ik even in Deuteronomium, toen je wat... Uh, Las, over de afgoden. Over de afgoden. Die, uh, die... Maar wat heeft een maan met een afgod te maken? Nou, de zon en de maan en de sterren, ja. die zijn uh, in oude volkeren en ja. later ook binnen Israël als godheid vereerd. Ja. Daar waren we gebleven. Volgend. En daar waren we zo'n beetje ja. gebleven, ja. En uh, nu weten we dat de godheid van de islam, de afgod van de islam, dat is een maangod. Ja. en Mohammed die kwam daar in Mekka en die zag daar zo 365 goden die ze daar hadden en die heeft de 364 daarvan heeft die op de vuilnishoop buiten Mekka gekieperd en de belangrijkste daarvan die heeft hij tot uh, God van het heelal benoemd en dat was de maangod en dat kunnen we nu ook zien binnen op boven alle moskeeën wat zien we daar? Een halve maan, halve maan. Een halve ja. maan. Ja. en dat is het frappante dat deze vrouw ...de maan onder haar voeten heeft. Ja, want in die oude cultuur, je zei het al... ...we hebben het gehad over de geestelijke machten... Hè, ...want daar gaat het vooral om... Uh, ...had je de zonnegod, de maangod en nog heel veel andere goden... ...ik geloof dat de Hindoe's ook, ook duizenden goden hebben bedacht... Uh, ...en het zijn allemaal afgoden. Dat zijn uh, ja, die afgoden, die beelden, dat zijn dus afbeeldingen van de geestelijke machten die erachter zitten. Ja. Daarom is het zo ontzettend gevaarlijk om daar contact mee te hebben. Het zij in een afgodentempel, het zij dat je zo'n beeld in huis hebt. En daar is de God van hemel en aarde, de God van Israël... die is daar zeer, ik zou het onheerbiedig zeggen, gebeten op. Die vindt dat vreselijk. Want? Zelfs een Boeddhabeeldje moet je niet eens... Dat, dat zijn beledigingen voor de God van hemel en aarde. Ja, wezen schaai je dan onder uh, de macht van de deze Goden. De macht uiteindelijk van de Satan, toch? Ja, dat zijn allemaal min of meer zetbazen van de Satan. Hoewel ze vrij, uh, net als Satan, opstandig zijn. Ja, want ze gaan tegen elkaar in. Ze vaak. gaan tegen elkaar in. Neem een voorbeeld. Het Daniel, die had te maken met de vorst van Persië. Ja. Dat is ook zo'n engelenmacht is dat. Ja. En die voerde oorlog met de vorst van Griekenland. Ja. En die voerde later die vorst van Griekenland, die voerde weer... Oorlog met de vorsten van het Romeinse Rijk. Dus zijn het eigenlijk, als, wij, als we het hebben over oorlogen en dergelijke... ...dan is het uh, vorst die tegen vorst opstaat... Uh, in de hemelse gewesten. In de hemelse ja. gewesten. Ja, en bijvoorbeeld Hitler, die had ook een, een soort leidgeest. Uh, een of andere demonische macht die hem leidde. En als hij daarna luisterde, ging het goed. En als hij niet luisterde, ging het verkeerd. Tenminste, goed ja, ja. voor hem. Ja. En goed voor hem was verkeerd voor de wereld natuurlijk. Ja. En zo zijn er allemaal van die machten... En zo zijn die machten, die zijn allemaal uit op de wereldheerschappij, ieder afzonderlijk. En daar is de macht van de islam nu het, het meest aansprekende. Ja, Want, daarna hebben we het gesproken over, de, we hadden over de macht van de islam, daarna hadden we het over de macht van de Verenigde Naties. Ja, die ook ja. druk bezig zijn aan de wereldheerschappij en ja. zelfs een nieuwe wereldgodsdienst aan het maken zijn. Oh ja? ja. En die, hoe die, moet die eruit gaan zien dan? Ja, als ik dat wist, dan zou ik een heel groot profeet zijn. Maar ik weet er wel wat van. Ja. Het is natuurlijk uh, een of ander opperwezen wat daarboven zweeft. Ja. Moeder, en, Moeder Aarde wordt genoemd. Uh, Gaia noemen ze die, ja. Moeder Aarde. Ja. Of, of hoe ze het ook noemen willen. En daar vinden ze alle, godsdiensten krijgen een plekje. Allah krijgt een plekje. Maria krijgt een plekje. Jezus krijgt een plekje. Boeddha krijgt een plekje. En dus alles, je... alles mag, maar uh, zolang we maar respect hebben voor ja. elkaar. En, en het probleem is dat wij, bijbelgetrouwe christenen, gaan daar niet in mee. Waarom niet? Omdat wij één uitspraak hebben, dat is Jezus is Heer. Nee. En er staat niks boven hem, Jezus is Heer. Hij staat niet gelijk met anderen. Nee, absoluut niet. Hij staat en, boven en alle anderen. Heel anderen. eigenwijs zullen we bijna zeggen, ja. nee, wij beleiden Jezus is Heer. En waarom worden de orthodoxe joden vervolgd, zoals het in het verleden altijd mm -hmm. geweest is? Omdat ze vasthouden aan geen andere boek, alleen de Torah, alleen gehoorzaamheid aan de Torah, de besnijdenis, de Sabbat, de Bijbelse feesten, de andere geboden. Daar zullen ze krachtig aan vasthouden en ook zij zullen daardoor vervolgd worden. Ja, wat ik dan toch wel weer altijd raar vind, is dat dan de orthodoxe joden weer zo tegen de Messiasbeleidende joden zijn. Ja. Want daar zie je dan ook weer strijd ontstaan. daar moeten we... Daar zit een geheim achter. God heeft hen zelf een geest van diepe slaap gegeven. Aan de orthodoxe joden? Ja, aan de, dat zegt de Bijbel heel duidelijk. God heeft hen de ogen verblind zodat ze niet zien... en oren gegeven zodat ze niet horen. Maar sommigen zijn hun ogen geopend. Om, nou, anders, dat, anders kunnen we niet spreken van we, blijven die orde. Daarom zitten we nu in het begin van het herst, geestelijk herstel van Israël. Want Israël zal op een gegeven moment ook hem zien die zij doorstoken hebben. Ja. Maar dat is geen verwijt... want de enige manier waarop de heer Jezus kan herkend worden... is niet aan zijn lichtende gestalte... want dat heeft Lucifer, heeft Satan ook. Die verschijnt als een engel van het licht. Ja. En dat is het, dat is het griezelige. Dat is het griezelige omdat je hem niet herkent. Ja, en veel mensen die weinig van de Bijbel afweten... Die zien dan een hele lieflijke, mooie gestalte. Een gestalte in een Maria-verschijning of, of weet ik veel wat voor leidheid. Hij komt in allerlei gedaantes. Hij komt ook, in he? allerlei gedaantes. Ja. Komt in, ja. En hij misleidt de mensen. Nou, de enige manier waarop je de Heer Jezus kan herkennen is aan de wonden in zijn handen en de wonden aan zijn voeten. Want dat zal Satan, dat zal Lucifer nooit imiteren. Want dat was zijn ultieme, grote nederlaag. Ja. Want als hij dat geweten had zegt Paulus ergens, dan zouden zij de Heer van alle Heren nooit gekruisigd hebben. Als hij dat geweten ja, had. Ja. En daar, daar, daar is hij eerbiedig gesproken ingestonken. Die dat, dat heeft hij dus niet kunnen weten. Ja, en toen is er Jezus met zijn doorboorde handen en zijn doorboorde voeten... is hij naar het Rijk van de Duisternis gegaan en heeft zich zo vertoond. En, en al die duistere machten die zijn angstig op de vlucht geslagen. Ja. En dan heeft hij de duistere machten van de wereld Ontkroond. Maar je zou zeggen als, als dat die overwinning nou zo, ja, die is gewoon geweldig uh, en, en het is een geweldig helft wat daar plaats heeft gehad. Uh, hoe kan het dan zijn dat uh, zeg maar die, die machten en die krachten die daar zo bevend voor de Heer Jezus stonden uh, dan toch nog zoveel power hebben vandaag de dag? Omdat wij, ikzelf en nog vele anderen niet de moed hebben om het gezag van de naam van Jezus ook inderdaad uit te oefenen. Hmm. neem nou een klein voorbeeld waarom heeft de scheidsrechter op de wereldkampioenschap voetballer een klein iel mannetje heeft zoveel gezag dat die grote stoere kerels laat die een rode kaart zien en ze verdwijnen omdat het gezag van de FIFA of weet ik veel wat of van de hele wereld achter die man staat ja. Snap je? en wij moeten meer en meer overtuigd zijn als kinderen Gods dat het gezag van Jezus en van alle hemelse krachten van de heilige God achter ons staat ja. de apostelen die hadden dat wel die zeiden in de naam van de heer Jezus. Zeggen we, sta op en te wandelen. Ze hadden geen enkele twijfel. Ja. En ze leefden zo dicht bij God. Dat zelfs de schaduw van Petrus viel over de, zoeken, over de zieken. En ze werden allemaal weer beter. Ja. En, en, en die duivelen die gingen, die gingen gillend op de vlucht. Als, als Paulus eraan kwam. Maar goed. Dat wij, wij hebben te maken dus met. met ja we met... hebben nog. En die machten. Die voelen dat God bezig is. Om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Ja. En daarom gebruiken ze de islam. En daarom misbruiken ze de, uh, de Verenigde Naties. En een van de belangrijkste machten, die heet Gogh. Ja. En dat is de afgod die achter Rusland zit. Gog. heette. heet hij, ja. Dat ja. zullen we misschien, als je het goed vindt in een andere uitkomst. Ja, ja. Hoe Rusland op een gegeven moment is zelfs al binnenvallen. En met wie samen? Met Iran. Met Ahmadinejad. En de zijne. En met een aantal Arabische volken. Dat gaat allemaal gebeuren. En die dat, dat is profetisch zo... Dat ligt vast, profetisch. Dat ligt profetisch vast. Dat ligt profetisch vast. Maar één keer... Maar waarom met Iran? Je zou verwachten naar Irak. Ja uh, nou goed, Irak zit nu wel in, in, in de band Irak van Amerika in, natuurlijk. Ja, nee, precies. Die zit aan vast. Maar hm. ook een aantal andere Arabische volken zullen meedoen. Egypte en nog meer. Nee, ja. Die zullen allemaal meedoen. Ja, ja. Maar één keer heeft God ook zijn machtswoord over die Gog uitgesproken. Dat is zo bijzonder. Ik kan je ook precies het jaartal zeggen. Oh ja? Ja, daar zit je van te kijken. Hè? Ja, absoluut. Ja, Dat was in 1989. Wat is er toen gebeurd? Wat is er toen gebeurd? Nou, voor 1989, je vindt het in Jezaja 43, neem me niet kwalijk. In Jezaja 43. Voor 1989 mochten de Russische Joden niet naar Israël. Mm -hmm. En er woonden toch miljoenen en nog eens miljoenen ja, Russische Joden. Zou ik wel zeggen. Ja, dat waren verschrikkelijk veel. Ja. En toen op een gegeven moment sprak God zijn machtswoord. Er staat ergens in een psalm, God staat in de vergadering der goden. Die, die, die machten, die macht van de islam, van de Verenigde Naties, die gocht, die kwamen ook in de hemel met elkaar. Die komen bij met elkaar. De machten, de, de goden... Eh, die want... komen daar in de hemel. Die, die hadden tot, uh, tot... Voor kort hebben ze toegang tot God. Dat zag je bij Job. Ja, dat zag je bij Job. Daar, ga, ja. daar, daar ging Satan een wennenschapje aan met God. Ja. En dat zag je bij de profeet Zachariah. Ja. Want die zag dat Satan voor de troon van God stond. Met... Uh, uh, prof, met... Uh, uh, met Jozua. Met de hoge, priester. Ja, met de hoge priester. En die wordt dan gereinigd. Maar Satan stond te beschuldigen. Ja en dat zie je, Paulus zegt ook we hebben te worstelen, even 6, niet tegen vlees en bloed ik heb geen ruzie met jou, heb ik toch al niet maar we hebben geen ruzie met mensen nee. we hebben ruzie met de wereldbeheersers van deze duisternis die de mensen beïnvloeden, die de mensen beïnvloeden. Ja. En, vanuit die en met de boze geest. geesten ja. en pas binnenkort in die eindtijd dan wordt die draak, zoals we in openbaring 12 hebben gelezen, weet je wel, die voor die vrouw ja. stond ja. die wordt dan door de engel Michaël wordt hij met zijn demonen wordt hij de hemel uitgekieperd. Ja. Wordt hij dat hemelse gewest uitgekieperd. Dat is dus nog niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd, nee. nee. Nog steeds is de aanklager van onze broeders... hij die ons voor God aanklaagt, is nog steeds daar in die hemel. Oh, dus die klaagt ons nog steeds. Ja, uh, en daarom moeten wij ook een pleitbezorger hebben in de hemel. En daarom moeten we een hoge priester in de hemel. En dat is de Jezus. Je? Ja, want... want uh, er is een aanklager, er is iemand die constant uh, aan God vertelt... kijk eens wat uh, Jan van Barneveld allemaal doet enzovoort. Voor jou heeft hij uh, natuurlijk wat, niks te zeggen. Wat, wat Dolf van de Vechten allemaal doet. Kijk ja. eens. Uh, en, en, en, en waarschijnlijk speelt het, spreekt hij ook nog de waarheid. Zit er dik in, ja. ja dus, want Hij noemt uh, graag de dingen die wij... Uh, misdoen. Misdoen. En, uh, en dan staat daar onze advocaat, de heer Jezus, die zegt van ja... je hebt helemaal gelijk... Maar ze hebben hun zonden beleden ze en ze zijn, zijn beleden, onder ze het bloed van de ja. Heer. Want door zijn bloed worden we gereinigd van alle zonden. Dat ja. is, dat is, zo, mooi, dat is ja. zo mooi. En als de Satan dan zeurt, dan zeggen we Satan, zeur niet aan mijn hoofd. Want Jezus heeft mijn zonde gedragen. Ja. Dat is mooi. Ja, dat, ja. Dat, dat is die vrijheid. Maar goed, dus daar, dat, dat, dat beeld moeten we vasthouden... ...dat er Satan en zijn trawanten eigenlijk nog steeds... ...daar bezig, en daar bezig zijn. Aan, zijn, zijn en, en de ja. mensheid aanklaagt bij God. Ja. Ja. En, denken, en, en daarmee recht denkt te hebben om... Ja, en, nou, nou, te God hebben. staat dan in die vergadering der goden, ja. zegt een psalm. En, ja. en die, die, die zegt, jongens, jullie maken er een puin op van. Ja van al die rijken die ik aan jullie toevertrouwd heb. Ja. En op een gegeven moment, dat gebeurde in 1989... gebeurde er iets bijzonders in de vergadering der goden. Ja. Dat lezen we in Isaiah 43. Vers? vers uh, 5. En dan zegt God tegen Israël... het op altijd Israël. Want God is de God van Israël. Ja. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe uw nakrost van het oosten komen. Ze zijn gekomen uit Irak en uit Iran. Ze komen ja. uit India... Ze komen uit al die oostelijke landen. Ik vergader nu van het westen. Ze zijn gekomen. En dan komt het. Ik zeg tot het noorden, geef. Met andere woorden, God zei in 1989 tegen Rusland. Tegen de vorst van het noorden. Rusland is ten noorden van Israël. Ja. Zei God, geef. En de seconde daarna stortte het hele Russische wereldrijk in elkaar. Heeft dat de Berlijnse muur, Berlijnse muur viel. De Berlijnse muur viel. De Berlijnse muur viel. Gorbachev kwam. En het ja. hele Russische Rijk. En sindsdien zijn er 1,2 miljoen Russische Joden al teruggekomen. Ja. Zo, en en dat, dat maakt mijn hart zo warm, man. Dan zeg ik, God de Heer regeert. Ja, Weef want gij als zoen. hij spreekt, dan kan geen enkel andere God... Eh, en macht. He, er machten. kan niemand tegenop. Die Tegen de woorden iemand. gods kan niemand op. Ja, en daar blijkt uh, dus de heerschappij van, van God en van de heer Jezus. Uiteindelijk wel. Maar daarom moeten wij ook de woorden van God hanteren. Ja. Daarom moet je die Bijbel ook hanteren. Ja. Want dat zijn de woorden van God. En als die ja. duivel je aanklaagt, dan ga je er tegenin met de woorden van God. Weet je wie dat ook deed? de Jezus zelf. Ja, Toen de duivel hem aanviel. In de, in de woestijn. In de woestijn. Ja. In staat geschreven. Hij zei hij alleen maar staat geschreven, citeerde een klein schriftgedeelte. En, en, en, en Satan, je zou bijna zeggen, met de staat tussen zijn benen rende weg. Ja. Zo machtig zijn die woorden gods en daarom moeten we die woorden gods kennen. Precies. En, en, en nou, die, die machthebbers die zijn daar nog krachtig bezig in deze tijd. En we hebben gehad de islam. De we hebben het nu naties. over Gogh, de machthebber van Rusland. Ja. We hebben het over de Verenigde Naties. En we hebben het over de Europese Unie. Ja. Het herstelde Romeinse Rijk, waar we voortdurend over hebben gehad. Ja, dan hebben we hebben nog een andere politieke macht, de Verenigde Staten. Ja, dat is een heel interessante zaak. Want dat ziet er positief uit. Maar ook ja. daarachter zit een engelvorst, zo'n macht. Ja, de, en, wat, en in, wat je er dus straks al zei: van elk land, elk werelddeel, ja. heeft zijn eigen engelvorst. En weet je wie dus, dat is bij de Verenigde Staten? Nee. Dat is de Mammon. Ja, ja. Dat is de macht van het geld, ja. want daar heersen de Amerikanen. En de macht van veel wapengekletter. Ja. Dat is die macht. Maar wat is het bijzondere in Amerika? Dat die slechte macht. Die wordt in toom gehouden. Door wie wordt die in toom gehouden? Door de gemeente van de Heer Jezus in Amerika. Maar even, ik probeer even die... Want we hebben het toen gehad over, um, over die machten. Dat ze ook tegen elkaar vechten. Ja. Het schiet me zo te binnen hoor. Maar kan het dan zo zijn? We hebben het over de macht van de islam gehad. Ja, ja. We hebben het over de macht nu van Amerika, de mammon. ja dat de islam, zeg maar, de Twin Towers, het World Trade Center... Ja, die vecht ook tegen die macht van Amerika, dat is duidelijk. Dat ja. deden ze in het verleden toch ook. Ja. De macht van Griekenland vocht tegen de macht van Persië. Nee, van, precies, maar daarmee Het Romeinse je, Rijk vocht tegen de andere, andere macht. Maar daarmee zie je dus dat, zeg maar, de, de macht van de islam, hè, want we zijn islamitische terroristen, die, die komen dus op, eh, juist in het World Trade Center, wat eigenlijk ook staat voor de macht van de mannen. Ja, ja, maar ze staan ook op tegen de machten van Europa. Nee, zeker. Denk aan Madrid. Ja. Denk aan in Londen wat er ja. gebeurt. Denk aan de opstanden in Frankrijk. Denk aan de narigheid die we in Nederland zullen gaan krijgen. Ja. Maar, en dan, straks moet ik nog even de ja. die macht van Amerika okay. terugkomen. Ja. Maar in de eindtijd zullen al die machten zich verenigen onder de antichrist. Ja, ja. Dus en, dan zullen ze niet meer tegen elkaar vechten. Nee. En dan Want zal ze het... zien dan dat God... God van Israël blijft. Ja, ja. En, dan en dan hebben zij... Hun eigen wijsheid is dan van... Als we samen gaan werken, dan... Dan kunnen we misschien nog wat bereiken. Ja, ja, precies. En dan, en dan komen ze allemaal onder die antichrist. En dan wordt het pas echt gevaarlijk. En, en dan wordt het pas echt zwaar. Dan krijg je de oorlogen tegen Jeruzalem. Dan krijg je nog veel meer van dergelijke ja. dingen. En dan krijg je het Rijk van de Antichrist. Ja. Maar hier zien we ook iets bij die machten in Amerika... Dat de kerk daar zo ontzettend... Ja, dat vertelde je net, dat, dat de, het gebed van de christenen, ja. de, de lofprijzing en, en de plaats die God ja, nog steeds ja. in Amerika heeft, dat dat natuurlijk ook een, een grote bewaringsfunctie heeft. Daar, daar, heb, daar heb je enorm veel van die televisie-evangelisten, zoals John Hagee, dat is die grote stoere ja. dikke man, ja. Ja. En, en, en zoals Pat Robinson, mm -hmm. en nog een aantal van die mensen die staan, zelfs ook Benny Hinn, die staan vierkant achter Israël. Ja. En die bidden voor Israël en die wekken de mensen op om achter Israël te staan. En die werken ook voor de verkondiging van het evangelie met grote kracht. En daarom is de gemeente, is daar een enorme tegenstrever tegen die machten. Ja, dat dat weerhoudt eigenlijk uh, de kracht van het gebed, uh, weerhoudt die machten om maar te doen wat ze willen doen. Precies, zo ligt zo dat. Zo zou je het ja. kunnen zeggen. Ja. En dat kan in Nederland ook gebeuren als de Heere God maar eindelijk toch, toch in zijn grote genade hier over dit eigenwijze land nog een opdekking gunt. Ja, over Nederland wil ik uh, ook nog eens een keer een aparte aflevering met je maken in deze serie. Want ik denk dat het uh, ook heel goed zou zijn om ons eigen land eens even te belichten. Ja, natuurlijk. om uh, eens te kijken welke machten daar uh, uh, allemaal uh, te ja, maken hebben. Er komt er ja, heel wat boven tafel. Dan, dan waarschijnlijk heel wat boven tafel. Maar... Uh, nou, en... Dan heb je ook nog de macht van het Vaticaan. Ja, dat is, dan, dan praten we niet meer over een politieke macht, maar dan praten we over een andere religieuze macht. Nou, of dat niet? is niet waar. Oh. Dat is niet waar. Het Vaticaan heeft altijd een ongelooflijke politieke macht in Europa uitgeoefend. Ja, hetzelfde eigenlijk als in de islam, waar je politiek en religie ja, het is een, eigenlijk. Ja, we, we spreken altijd over het Heilige Romeinse Rijk, wat er geweest is in Duitsland eh, en in Frankrijk. En Karel de Grote, die door de paus gekroond werd. Ja. En, en nog veel meer, de paus kroonde de keizers hier. Ja. En de paus zat daar allemaal achter. En, en die paus, die is ook de plaatsvervanger noemt hij zich van Christus. Ja. Dus hij is in feite ook de baas. Hm. En ze hebben, en dat vind ik het verdrietig, het tragische... Het Vaticaan heeft van de maagd Maria, dat fijne, gelovige, lieve vrouwtje... dat zo gehoorzaam was aan God... en dat ze hele leven aan, aan, aan de Heer had overgegeven. Mirjam is de Joodse naam natuurlijk... Hebben ze een soort godin van gemaakt. Ja. En Maria Hemelvaart om een vlek te ontvangen is. En ze is de koningin des hemels. En ze is de koningin der volken. En ik heb daar ook een... een ja, de koningin des hemels ken ik ergens anders van. Ja, dat ergens, is ook een uh, afgodin. zei is dat, dat is ja. of Jeremia, waar, het, waar er al wordt geschreven over ja. de koningin des hemels. Maar zij maken ook van haar de koningin des hemels. Ja. En de koningin der volken. Ik heb ook een bitprintje. Daar staat Maria aan het kruis. Ja, Vlak voor het kruis zat ze ja, stralen, ja. en daar staat in de, de Koningin der Volken. Ja. En wat staat er in de Bijbel? De Heer is de Koning der Volken. Ja. Uiteindelijk die ja, er allemaal achter. Ja, staat. goed, ik vind, ik vind uh, met als name als het gaat over de Koningin des Hemels, daarvan weten wij, omdat ook die uitspraken er zijn, dat zij zich noemt medeverlosser. Medeverlosser is, ja. Ja. Ja. Dus zij claimt eigenlijk dat ze uh, samen met, met, met Jezus deze wereld verlost heeft. En zo heb je, hebben al die wereldmachten richten zich op Israël. Ja. Het Vaticaan is ongelooflijk druk bezig om te intrigeren... om daar in Jeruzalem een plek te krijgen. En ze hebben al grote delen van oud Jeruzalem in, uh, in bezit. Waarom? Omdat ze weten, en dat weet de macht van de islam ook... en dat weet de macht van de Europese Unie ook... Dat, ...het gaat in Jeruzalem gebeuren. Ja. In Jeruzalem is het gebeurd... ...en het gaat in Jeruzalem gebeuren... ...en het gaat via Jeruzalem gebeuren. Mm -hmm. Dus wie Jeruzalem in handen heeft... ...die heeft de wereldmacht in handen. Het centrum ja. van de wereld is dat. En, ja. en, nee, okay. maar goed, dat... en, en daarom is Israël zo ontzettend belangrijk. Ja. Dus, dat loopt allemaal uit op een cent centralisatie van... Uh, van, die machten, ...van die machten die, die, die, die zich allemaal... richten op Jeruzalem. Dus uiteindelijk zullen ze allemaal... Al die machten zullen richting Jeruzalem ja. gaan. En, en dan, dan zal daar de ultieme afrekening plaatsvinden. Uiteindelijk wel, ja. En ja. Dat, daar zullen we nog wel een keer over hebben natuurlijk. Ja. Want dat, er staat duidelijk die oorlog beschreven in Zacharia 12 en Zacharia 14. Ja. En, in het hele wereldbeeld, uh, die politieke macht van, van Amerika bijvoorbeeld... heeft die uh, ook nog een weerhoudersfunctie? Na, uh, naar uh, onder ik persoonlijk... Toe. Ik heb wel eens tegen uh, iemand waar ik nogal mee samengewerkt heb. Dat is de zoon van Billy Graham, Franklin. Mm -hmm. En ik heb gezegd, op het moment, Franklin, dat Amerika Israël laat vallen, laat God Amerika vallen. Ja. ja. ja. En dat, dat gaf hij ook toe. Daar ja. was hij ook mee eens. Ja. En dat, dat is het grote gevaar. Amerika is door God uitgekozen om Israël de hand boven het hoofd te houden. Ja. Het was eerst Engeland in 1917, 1918 met de Balfour Declaration. Ja. En dat Engeland uh, Israël een staat gunde daar. En Engeland heeft dat verknold. Want die heeft de kans voor de Arabieren, uh, de, mm -hmm. de Arabieren bevoordeeld. En de kans voor de Arabieren gekozen. En toen, in 1956... Ja, je kunt, uh, we zijn in zulke interessante tijden bezig. Mm -hmm. In 1956... Je kunt de hand van God aan, aan, aan de hand van jaartallen... Kun je in de, onze geschiedenis onderkennen. Het is ongelooflijk hoe God bezig is. Nou... Toen was daar uh, een oorlog met Egypte. Mm -hmm. Frankrijk en Engeland voerden oorlog met Egypte om het Suezkanaal. En Israël die nam de gelegenheid te baat om de terroristen uit de Sinei te verjagen. Toen heeft Amerika die oorlog laten stoppen. Want ja. toen heeft de, Amerika de Engelse uh, premier Eden mm -hmm. en heeft naar de Amerikaanse president gekabeld, ge ge een telegram gestuurd, over to you. Oh ja. Op dat moment was nou, de wereldmacht... De, dan nu de verantwoordelijkheid maken. Jullie hebben nu de verantwoordelijkheid en wij niet meer. Ja, ja. Toen is het machtige Engelse wereldrijk, het is bijna geen wereldrijk zo machtig geweest als het Engelse. Ja. Is het machtige Engelse wereldrijk, is tot een gewone tweede rangs natie vervallen en heeft Amerika deze rol ja, overgenomen. Je zegt dus eigenlijk van op het moment dat Amerika uh, niet meer achter Israël staat, zal hen dat hetzelfde overkomen. Ja, dan zal hun hetzelfde overkomen en ja, dan stort bijna de hele wereld in. Ja. Want dan gaan al die Arabische landen, die, die, die storten zich als, als, als gekken op Israël. Ja. En, uh... Nou, we zijn alweer aan het eind van deze aflevering. De tijd vliegt elke keer om Jan. Uh, we hebben niet genoeg uh, tijd om al die stof te behandelen. Uh, ik wil wel dit onderwerp een beetje afsluiten. Nu ook uh, dat uh, hele onderwerp rond wereldmacht. Uh, we zullen daar misschien in het... Zo hier en daar nog wel op terugkomen. Maar ik kan me nog wel voorstellen dat er mensen zijn die door die machten beheerst worden. Die dus last hebben van die machten. Die heel concreet kunnen zijn in het leven ook van het praktische leven van de mens. Hoe kunnen ze daar nou vrij van komen? Ja, Paulus zegt ook dat er niet alleen wereldbeheersers zijn, maar er zijn ook boze geesten in de hemelse gewesten... die de mensen proberen te overheersen. Ja, we strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de ja. machten in de hemels en, en, en de Heer Jezus is altijd een bevrijder. Ja. En die mensen kunnen bevrijd worden door het aanroepen van de naam van de Heer Jezus. En ze kunnen dan daarbij ook naar een kerk of een gemeente gaan. En die zijn er ook in de gereformeerde bond en in de Pinksterbeweging, in de evangelische beweging, waar met die mensen gebeden wordt en waar die al die boze machten moeten wijken... voor de overwinning van de Heer Jezus aan het kruis. Want de Heer die wil vrije mensen en mensen die in vrijheid hem dienen... want hij is de grote bevrijder, de Heer Jezus. Dus roep de naam van de Heer Jezus aan... en zoek een gemeente waar ze ook met je kunnen bidden... en waar ze je kunnen bevrijden in de naam van de Heer Jezus. Hmm. Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een geweldig advies voor als u thuis zit... en. Uh, op de een of andere manier onder depressie bent of onder, onder de macht van wat dan ook uh, zit, dat u het advies wat Jan nu net uh, geeft, uh, oppakt en gewoon gaat doen. Het is het, het einde van deze aflevering van Eindtijd en Profeetie. We danken u voor het kijken en zien u graag een volgende aflevering weer bij ons terug. Jan bedankt en uh, graag tot de volgende keer.